Hey, hallo daar allemaal. Nou, zoals uh, beloofd zal ik jullie even updaten over het weekend. Want dan krijg ik krijg nu heel veel vragen over van en hoe was het weekend met Yvonne en was het gezellig en bla bla bla bla bla. Nou, ik ga jullie even vertellen in het kort, want ik heb haast vandaag, sorry, ik heb het heel erg druk. Um, ja, ga ik jullie even kort vertellen uh, ja, wat er is gebeurd dit weekend. Uh, maar het was hartstikke gezellig, het was hartstikke leuk. Uh, vrijdagavond kwam Yvonne en um, ik heb erop gehaald van het station. Ze dus kwam met de trein. En uh, nou ja, goed, We hebben s'avonds lekker wat gedronken in de stad en daarna zijn we naar mijn huis gegaan en hebben een filmpje gekeken. We zijn eigenlijk op tijd naar bed gegaan, want we waren allebei dood en dood op, want ik moest werken en zij had een hele lange reis achter de rug. Dus ja, vrijdag hebben we eigenlijk vrij weinig gedaan. En zaterdag, ja zaterdag was eigenlijk wel een drukke dag. Zaterdag zijn we lekker even door de stad geweest. We hebben uh, s'avonds gegeten bij een Argentijns restaurant hier in, uh, in de stad dat was waanzinnig lekker dat kan ik ook iedereen aanraden dus ben je in Vlissingen dan ik zou zeggen zoek het restaurant Amigo op want ja dat is echt super lekker en gewoon betaalbaar ook dus weet je ben je in Vlissingen ga er vooral eten want ik kan het iedereen aanraden het was echt waanzinnig lekker en je hoeft echt helemaal niet op je eten te wachten ik bedoel we zaten er aan een tafeltje en we hadden gewoon binnen binnen 10 minuten hadden we eten en het ene gerecht volgt het andere gerecht zo razendsnel op dus je hoeft er nergens om te wachten Volgens mij stonden we binnen anderhalf uur, twee uur, waren we alweer buiten, hadden we alles al op. Dus uh, ja, echt een aanrader. Nou goed, we waren dus naar de stad geweest, we zijn aan het eten geweest. We hebben uh, zaterdag nog een bioscoopje gepakt. We zijn naar in uh, Incidius geweest. Het laatste deel van Insidious. Ja, was echt wel een hele goede film. Ook die kan ik iedereen aanraden. Als je van horen houdt, tenminste, ga hem gewoon kijken. Heb je de rest ook gezien, dan is het helemaal mooi. Want het loopt wel een beetje in elkaar over. Dus dat is uh, ja ook een aanrader. Het was verder echt super gezellig. Uh, zondag, zondag zijn we nog over de boulevard geweest. We hebben lekker gewandeld. Door het Nollenbos geweest hier. Uh, ja, veel gepraat. Veel ge, gelachen ook. We hebben echt wel grote... Uh, groot, uh, laat ik zo zeggen, veel lol gehad. Grote lol, wou ik zeggen. Dat slaat helemaal nergens op natuurlijk. Veel lol hebben we gehad. We hebben echt wel gelachen. En uh, ja, goed. Vandaag is we weer naar huis gegaan. En dat was, uh, dat was gewoon heel erg gezellig. Ehm, um, ja. Gezellig, laat ik het daarbij houden. Uh, weet je, Pff, het is heel raar om uit te leggen. Maar um, op dit moment, uh, weet je, kan ik mezelf gewoon nog niet met iemand anders plaatsen. En ik weet niet wat het is. Het, het klinkt echt heel dom en heel, heel raar. Maar. Weet je, ik zie op dit moment gewoon nog niemand anders in mijn leven, dat kan ik gewoon nog niet. En ik vind het hartstikke gezellig met Yvonne en dat heb ik er ook verteld. En zij, weet je, zij vindt het ook gewoon precies hetzelfde, ze vindt het hartstikke leuk. En ja, goed, ze heeft respect voor mijn standpunt en daar ben ik heel blij om. We hebben het heel erg leuk, we bellen gewoon heel erg vaak, weet je. We, we spreken elkaar heel veel, we appen de hele dag. Nou, ze is nu gewoon uh, drie dagen geweest Die het is hartstikke gezellig. We hebben heel veel lol gehad, heel veel gelachen. Maar op dit moment kan ik me gewoon nog niet aan iemand anders binden. En uh, ja, weet je, op zich is dat wel goed, denk ik. Uh, ja, het is heel raar, weet je. Ik bedoel, uh, af en toe vraag ik mij af, weet je, heb ik mijn ouders shit allemaal wel afgesloten? En Ja, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Het, uh, het is niet dat ik erin blijf hangen ofzo, maar... Ja weet je, ik ben gewoon niet iemand die gewoon heel makkelijk over iemand heen stapt. En uh, ja, dat heeft gewoon tijd nodig denk ik. Ik denk ook dat het allemaal wel goed komt verder, maar uh, ja, op dit moment zit ik nou gewoon zo helemaal in elkaar en ik kan er gewoon niet makkelijk overheen en uh, ja goed, het komt ook allemaal wel goed. Ik wil er gewoon verder ook geen drama voor maken, want het is helemaal geen drama. Want uh, ja weet je, ik heb mijn leven prima op orde zo. Ik het hartstikke druk met mijn werk. Ik heb hartstikke leuke vrienden om me heen. We doen hartstikke leuke dingen. We gaan naar concerten. Noem maar op. Maar uh, ja, ik heb het nu ook hartstikke leuk met die vonden. Maar het is gewoon op dit moment gewoon alleen leuk. En uh, op dit moment heb ik daar ook vrede mee op die manier. Het, uh, het vult mijn leven wel enigszins aan. Maar uh, ja, we zullen zien hoe verder alles gaat verlopen. En uh, ja, op dit moment heb ik geen haast met dingen. Ik, uh, ik vind het allemaal prima zo. En ik ben er gewoon heel tevreden mee ik denk dat het ook heel belangrijk is. Voor mij is het allemaal geen moeten, weet je. Ik heb al zoveel shit meegemaakt in mijn leven. En, en ik heb, nou, weet je, heel veel relaties achter de rug. En op een gegeven moment heb je zoiets van, ja, maar relaties, wat, wat, wat, wat is dat nou eigenlijk? Weet je, ja, het is allemaal hartstikke leuk als alles goed gaat. Maar, uh, ja, weet je, op dit moment vind ik het prima zo. En nogmaals, misschien heb ik nog niet alles voor mezelf afgesloten, ik weet het niet. Uh, onbewust, denk ik. Maar uh, weet je, het komt allemaal wel goed en we hebben alle tijd en ik heb geen haast en uh, zij eigenlijk ook niet. Dus ja, weet je, ik, ik weet ook niet wat er verder gaat gebeuren in mijn leven. Ik, uh, ik zie het allemaal wel. Op dit moment heb ik, uh, heb ik alles gewoon goed op orde loopt alles gewoon lekker. Dus uh, ja, weet je, ik heb helemaal niks te klagen ook. Dus we zullen het allemaal wel zien. Dus bij deze even die hele korte, korte update. Want uh, ik heb er heel veel vragen over, ook via Facebook, via mijn website en via alles. En, nou, in ieder geval, dan weet je wie nou hoe het weekend geweest is. Het was hartstikke leuk. Ik ga me nu voorbereiden op een nieuwe werkweek. Uh, ik zou laten later dienst hebben de hele week, maar het is allemaal weer omgedraaid. Want alles loopt niet vlekkeloos op mijn werk, hoorde ik vanmiddag. En ik zit weer in de dagdienst. Uh, ik moet weer een hoop shit elektrisch aansluiten, want het schiet er allemaal niet op schijnbaar. Dus uh, nou ja, goed, ik kan... Uh, ik kan er weer te, flink tegen gaan eh, morgen. Ik ga nu even lekker relaxen. Ik bedoel, ik heb alles alweer klaargemaakt voor morgen. Ik heb gedoucht en alles. Ik ga lekker even op, bak, op, de, op de bank even inside kijken. En dan eh, ga ik lekker weer op tijd mijn bedje in. Dus eh, op eh, naar de drukke werkweek. En eh, op naar straks weer een, een normale podcast. Zou ik maar zeggen. Dit was even een hele kort, korte update. En... Eh, ja, weet je. Ik zie jullie gewoon de volgende keer weer terug. Ik ga even lekker niks doen. Ik ga even lekker met mijn luie reed op de bank zitten. Dus ik uh, spreek jullie later. Oké okay, man. Ik spreek jullie later jongens.